10 uur. Levy Van Eck met het NOS Journaal. Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil voorkomen dat een MH17 verdachte die in Oekraïne vastzit, wordt ingezet tijdens een gevangenenruil met Rusland. Hoofdofficier Fred Westerbeken heeft een brief daarover aan het Oekraïense OM gestuurd. Die brief is in handen van een Oekraïense nieuwssite. Daarin schrijft Westerbeken dat het van het hoogste belang is dat verdachte Vladimir Tsemach beschikbaar blijft voor het internationale onderzoeksteam. Rusland en Oekraïne onderhandelen al weken over een gevangene rel. Mogelijk heeft het getouwtrek rond mag ertoe geleid dat die rel nog niet is doorgegaan. Als de positie van de middenklasse niet wordt verbeterd... dreigt de Nederlandse samenleving uit balans te raken. Daarvoor waarschuwde minister Hoekstra van Financiën... in de jaarlijkse hj schoollezing in Den Haag. Hij roept werkgevers op om hun werknemers meer loon en zekerheid te bieden... en de politiek moet volgens Hoekstra de lasten verlichten. Bij een brand op een schip voor de kust van Californië... zijn zeker vier mensen om het leven gekomen, maar mogelijk nog veel meer. Er waren 39 mensen aan boord van wie vijf bemanningsleden konden ontsnappen. Dat lukte omdat ze boven deks waren. De 34 passagiers lagen onder deks te slapen. Zij werden vermoedelijk ingesloten door de brand. De Britse premier Boris Johnson roept in een verklaring... zijn conservatieve partijgenoot in het lagerhuis op... om de brexit niet opnieuw uit te stellen... Een aantal conservatieven wil morgen met een motie van de oppositie meestemmen... om een no-deal-Brexit te voorkomen. Johnson zei dat als die motie wordt aangenomen... het de Britse onderhandelingspositie in Brussel zal verzwakken. Hij benadrukte nogmaals dat hij op 31 oktober de EU wil verlaten... met of zonder deal. Het weer: het is bewolkt en vannacht valt er vooral in het noorden wat regen. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen af en toe zon, op de meeste plaatsen blijft het droog...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 Your eyes never attending You seem gifted like a child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 Ontdekte een van de twee van de Nederlandse muzikanten eh, ook nog de keyboard en de electro. En toen was het eh, Raak, Albi Juliet van Trip to Dover. En wie schuilen daarachter? Johannes en Olga Taal uit Eindhoven, daar komen ze vandaan. En belangrijke partners, strategische partners voor Alternative FM. Want eh, de komende tijd, zowel eh, op 3 oktober als op 10 oktober. Eh, komen er weer dus twee muzikanten... of twee acts in ieder geval... die van hun kant af komen. Frank van Kasteren op 3 oktober... en 10 oktober Wolf and Moon. Dus dat kan je dan... toeschrijven ook voor een deel... bij de dame en heer... uit Eindhoven. en Zelf maken ze ook muziek. Trip to Dover is de band. Dan zeggen we dat er ook maar eventjes goed bij. Ik zei al... straks in dit uur... de opvolger van de Aspen Gems.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 Nou, als ik jou met All I Do, een van de laatste singles die ze hebben uitgebracht, geloof dat het alweer van juni is. En we zitten tenslotte alweer in augustus. De Aspen Gems die zijn nog steeds actief, maar wel onder een andere naam. Dat ga je straks horen in dit uur van Alternative FM. Maar dit was toen nog een hele leuke die we vaak hebben gedraaid hier bij Alternative FM, Lightning. En dan gaan we weer over naar de orde van de dag, want...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 De grote prijs van Nederland bij de categorie Bensen uh, wist te winnen. En waarbij ik de voorspellende gaven aan Menon Timmerman heb gegeven. Dat is toch wel de ANR-manager van Nederland uh, geweest. Dat is hij eigenlijk nog.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 That we don't have a run this Let Let's find out Today or never for what it's worth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 are just friends, and the one wasn't the one, cause we waited for too long, yes we waited for too long. you said it yourself that you've got no one else to blame, no. for whatever you are and become in the end, everything you've lost again, again, cause friends are just friends and the one wasn't the one, cause we were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 See it's been enough. Another mess around. Another acting tough.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 ik zit een beetje te plagen daar, hij zit boven hoor, maar goed, ik heb hem volgende week weer drie keer nodig. Uh, de Formule 1-eentje worden je dus, uh, die zal zaterdag wel weer voorbij komen. maar ik zeg het, het is een gedenkwaardige dag, vrienden. 29 augustus, uh, vandaag bekend geworden dat uh, Zandvoort dus onderdeel maakt van die uh, circus dat Formule 1 heet. 3 mei uh, is het uh, de datum.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 Veel plezier met Benno straks.